7 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Rusland verwijt de Britse regering dat hij de confrontatie zoekt... rond de vergiftiging van dubbelspion Skripal. De regering in Londen wees vandaag 23 Russische diplomaten uit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt dat... een flagrante provocatie en zegt snel met tegenmaatregelen te komen. Volgens Rusland waren de Britten niet bereid om samen te werken... in een onderzoek naar de zaak. De Europese Commissie wil dat Slowakije samenwerkt met Europol... om de moord op journalist Jan Kuciak en zijn vriendin op te lossen. De Commissie wil ook dat Slowakije meewerkt aan een onderzoek... Naar het, van het Europese antifraudeagentschap Olaf... naar mogelijk misbruik van landbouwsubsidies. Daar schreef de journalist over voor hij gedood werd. Zijn verhaal ging over een mogelijke band... tussen hoge adviseurs van de premier en de Italiaanse maffia. De journalist en zijn vriendin werden eind februari doodgeschoten in hun huis.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 Die verlofaanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? HR-processen automatiseren doe je met SD Works. Laat je inspireren op SDWorks.nl. Uh. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl. HR, Payroll en tax en Legal doe je samen met SD Works.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 Goedenavond, normaal nou gesproken luistert u naar Bureau Buitenland op dit tijdstip... maar deze week hebben we elke dag speciale uitzendingen van Dit is de Dag. Vandaag peilen we de stemming in Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elke dag staat er een partij centraal en vandaag is dat GroenLinks. We zijn hier met partijleider Jesse Klaver en zijn lokale lijsttrekker Robert Berghout... in het toneelschuurcafé Lange Straat 9 in Haarlem. Kom vooral langs, want alle partijen en alle Haarlemmers zijn welkom. Eerst even iets uit de actualiteit, meneer Klaver. GroenLinks Rotterdam is uit het verbond van linkse partijen gestapt... met de door de islam partij. Nida. Dit allemaal nadat er een tweet boven water kwam... waarin de partij ISIS op één lijn zette met Israël. Uh, en Esther van Venema, jij hebt je daarover opgeronden. Ja, ik, uh, ik heb daar wel moeite mee en um, ik heb een beetje zitten volgen hoe dat allemaal gegaan is en dan in het AD zie je een reconstructie, hè, hoe dat dan met uh, Judith Bokhoofd heet ze uh, die dan lijsttrekker, lijsttrekker, lijsttrekker van, van, links, van, van, van GroenLinks lijsttrekker. die dan overlegt en dan weer met de partij, uh, lijsttrekker van uh, uh, van de islamitische partij en dan weer met GroenLinks en denk ja en dan uiteindelijk komt er een soort ingewikkeld compromis. Uh, we hebben, die partij heeft dan voldoende afstand genomen van die tweet en dan denk ik, is dat in centimeters of in meters? Uh, het gaat over hele principiële kwesties. Het gaat over eigenlijk wat mij betreft het nieuwe antisemitisme. Uh, waar die partij toch voor staat. En dan heb ik het ook nog niet eens over homo-rechten. Dat formuleren ze zelf niet zo, hoor. Nee, maar goed... Dat dus is jouw conclusie. Lang, dat is mijn conclusie dan bij okay. deze. Um, en dan denk ik: is dat iets waar je op moet reageren. als er zo'n tweet boven water komt uit 2014. Of had je van tevoren misschien je huiswerk beter moeten doen? Uitzoeken wat voor partij dat is en willen we daarmee samenwerken. Exact. Meneer Klaver, u heeft al wel gezegd dat u ook vraagtekens had hè, toen het begon. Nou, um, uh, als u vraagt: uh, hadden we graag dit eerder geweten? Ja. Uh, dat, dat, en dan kan je zelf iets aan doen. Dit dus is, het is een kwestie gaan googelen. Zeker? 2014, ja. Maar dit is een jaar geleden. Dit is, Even tellen. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Ja, kijk, dit is, en dat heb ik gisteren ook gezegd. Onze afdeling in Rotterdam is, is de samenwerking uh, aangegaan. Uiteindelijk komt, of zie je dit nou wel of niet had moeten weten, dit komt boven. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En uh, Judith Bokhoven is in dat gesprek aangegaan. Nou, oké, okay, uh, je kan iets heel geks hebben getwitterd uh, vier jaar geleden. Maar als je daar nou van zegt, dat was, uh, dan neem je afstand van. Dat kon echt niet. Op die manier wil ik het niet. Uh, dan kan je verder. En als je dat niet doet, dan houdt het op. En vervolgens is gebleken dat ze dat niet doen. Zeker nog, uh, s'avonds heb ik begrepen uh, dat hij er ook nog een schepje bovenop heeft heeft gedaan. Ja, en toen heeft GroenLinks-Rotterdam gezegd... tot hier en niet verder, wij stoppen deze samenwerking. Ja, GroenLinks-Rotterdam om... of u? GroenLinks-Rotterdam. U heeft zich er wel mee bemoeid, althans volgens de reconstructie. Uh, ja, dat heb ik ook, dat heb ik ook begrepen. natuurlijk u dat bevestigen? Ja, heb ik begrepen. Nee. U was erbij, of niet? Nee, u had het over de reconstructies. En toen zei ik, ja, dat heb ik begrepen. Okay. Um, uh, natuurlijk is er, er is altijd contact, zoals wij ook contact hebben. Hè. Er is Maar intensiever land... dan met Robert Berkhout uh, vandaag? Uh, land, landelijk, nou uh, <laughs> ja, dat nee, nee, ik wilde, blijven, ik, ja, beginnen, daarom nee, daar wil ik niet. Ja, uh, kijk, landelijk en lokaal is er altijd contact, maar uiteindelijk is het een keuze geweest uh, van Judith uh, onze lijsttrekker daar. Maar mevrouw, mag achter. ik u even een vraag stellen nu ik toch de kans heb? Wat is de reden dat een progressieve partij zoals GroenLinks, maar ook de andere linkse partijen, een verbond aangaan met fundamentalistische religieuze partijen? Ik snap dat gewoon ja. niet. Uh, waarom ze precies dit uh, verbond van aangaan is dat ze, ze dachten ze wilden een linkse samenwerking. Als je kijkt in de lokale, hè, lokaal over heel veel onderwerpen die, gewoon, die helemaal niet over internationale politiek gaan, werken ze ook heel veel samen. Uh, op die manier zijn ze met elkaar gaan samenwerken en uiteindelijk zeggen ze: Ja, maar principieel botsen we op elkaar en dit kan niet en dan verbreek je het. Kijk, en niet alles, ik kan niet beloven dat alles goed gaat wat, wat GroenLinks doet. Dan wel in afdelingen, dan zeker niet wat ik doe. Uh, maar uiteindelijk kan je wel zorgen dat je de juiste keuze maakt... op het moment dat je ervoor komt te staan. Zeker, en maar er... dit, dit had geen verrassing moeten zijn wat mij nee, betreft. maar Dat, ja, dat, dat, dat snap ik, dat, dat, maar dat was het. Uh, en er is op gehandeld, en ik ben heel trots op jullie hoe ze dat heeft gedaan. Zondag was u nog in buitenhof de gast, ook over dit thema. Toen Zeker. verdedigde u de samenwerking nog. Toen en, en toen viel mij op dat u zei: van ja, dat is een religieus geïnspireerde partij, dat klopt. Maar dat zijn de ChristenUnie en het CDA. Ook. Daar werken we ook ja. gewoon mee samen. Toen dacht ik, je kan het christendom en de islam toch niet zomaar uh, met nee, elkaar vergelijken. En die we... zitten toch een heel andere fase van hun bestaan. Uh, de, de... O, nu komen we in een theologische discussie bijna terecht. Uh, en dat is niet mijn vakgebied. Maar laat ik er het volgende van zeggen. Toen mij werd gevraagd op zondag om hier uh, op in te gaan... toen ging het over dat ik principieel een partij... die islamitisch is, zou moeten uitsluiten. Dat was eigenlijk, hè, dat was, moet, je daar, moet je daar wel mee staan? Daarvan heb ik gezegd, een partij op basis van religie uitsluiten... volgens mij is dat discriminatie. Mm -hmm. Mag dat ook niet volgens onze grondwet? Dan doen we dat niet. Nou, je mag wel we, besluiten om niet met kijken, zijn lijstverbinding aan te gaan. En kijken we, uh, te, uh, en kijken we hoe kan je met ze samenwerken? En wat betekent, wat doen ze in de praktijk? Ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En als in de praktijk blijkt dat... Dat, dat, je niet, dat, dat ze dingen doen waar je totaal niet achter kan staan. Bijvoorbeeld die vergelijking die ze maken tussen Israël en IS... wat gewoon niet kan. Mm -hmm. Nou, dan werk je niet met elkaar samen. En als je toch met elkaar ergens in bent, gestapt, dan houdt dat op. Ja, zo werkt het. Maar wat ik heb, wel heb verdedigd... en daar wordt gezegd, ja, je kan niet samenwerken... omdat iemand religieus geïnspireerd is. Dat moet dat worden. Uiteindelijk zou dat discriminatie zijn. En ja. dat heb ik verdedigd. Ja, precies. Uw Kamerlid, Zinje Eusdeel, die is ook best wel vaak kritisch op uh, de islam tegenwoordig. Uh, doet hij dat mede namens u? Uh, ja. Dat, ja, ik bedoel al wat al mijn kamerleden doen, dat is, is, al, is, al dat al is al namens, kijk wat ik hier zeg is namens alle kamerleden en wat alle kamerleden doen is namens mij en al die andere collega's. Maar toen dacht ik dan is het wel, dat leek een beetje nieuw beleid dat uh, GroenLinks dan toch ook iets kritischer wordt op de islam of partijen die zich daarmee ja, verbinden. Ja, maar wij, wij zijn een politieke partij. We houden ons niet bezig met religie. Dat vinden, we, dat vinden wij een privézaak. Nou ja, u, meneer, uh, u eisdeel stelt er wel uh, vragen uh, over als er uh, stevige, uh, stevige bijeenkomsten uh, zijn. Wij, wij, vinden dat, wij vinden dat een privézaak. Daar waar het wel uh, het publieke belang raakt. Uh, nou ja, dan worden daar ook vragen over. Zoals ze dat in het verleden ook hebben gedaan. Zoals wij in het verleden ook wel eens vragen hebben gesteld over de uh, SGP. En dat ze werden aangesproken door de Europese... Ja, dan, dan maak er weer die vergelijking. U zegt dat christendom en, en islam en zijn te vergelijken. Euro en de Europese... Nee, het gaat over... Ik zeg, we bemoeien ons niet met religie of wat dat betekent. Maar zoals we daar ook als vragen over hebben gesteld toen ze door het Europese Hof werden aangesproken. Ja, oh ja. Trekt u conclusies deze affaire? Of zegt u van ja, kan gebeuren? Kan volgende week weer gebeuren? Uh, ik trek de conclusie dat Judith het juist heeft gedaan en de stekker eruit heeft getrokken. De Peiling van Thijs. Ons verslaggever Reinhard Meijer ging vandaag voor onze straat op in Haarlem... om te horen wat er allemaal speelt. Nou, dat legt me niet het hele zootje niet wat er zit. Nee. Wij zijn oude witse mensen, wij houden niet van die troep. Samenvattend, jullie gaan niet stemmen. Nee. nee. Nu niet, nooit niet. Nee. nee. Jullie praten ook altijd in koor? Ja. Ja. ja. Moeder en dochter. Is het dan ook niet zo dat er in Haarlem dingen voor verbetering vatbaar zijn? Oh, dat zijn dat zo ver. Ik ik wel een boek voor schrijven. Nou, vertel eens. Nee, dat ga ik niet zeggen. Heb ik geen zin in. Ik ben Rob Atheon. van de Bloemen. De bloemenstal, de bloemenstal. Een hartje halen. Die twee dametjes die waren net nogal een beetje aan mopperen. Ja, ja. Bent u ook zo'n mopperkont of? Nee hoor, nee. Een hoop partijen die willen de auto's uit de start hebben. Voor de winkeliers kan dat niet. En voor u als bloemenstal? Ja, helemaal niet. Natuurlijk, de mensen moeten wel gewoon normaal hier kunnen komen. Gaat u stemmen? Ja. Geert Verwilders. Doet u mee in Haarlem? Ik wil maar wat. U heeft geen idee. Nou, ik moet net de tijd vinden. Ik ga me goed laten informeren. Maar stemmen ga ik doen? Wat is er aan de hand? Ja, hij moet mee. Mijn vader is jarig en ik ben al anderhalf uur te laat. De gemeenteraadsverkiezingen zijn toch wel net iets belangrijker, of niet? Oké, okay, kom. Ja, VVD. Ja, het is altijd mijn partij geweest, dus dat blijft zo. Ja. Want wat zijn een beetje de hete hangijzers hier in Haarlem? Parkeren, hè? vrij kostbaar, vind ik. Verder functioneert het wel lekker in de stad. Die leegstand ook, maar als er nou nog minder verkeer in de stad uh, komt... Er is ook veel leegstand. Hoe kan dat? Ja, de huren, hè? Weet u al wat u gaat stemmen? Ik denk zeker, ja. Mag ik ook vragen wat uw stem wordt, of zegt u nee dat... D66. D66, ja. Het parkeerprobleem, dat is natuurlijk een probleem. Moeten we wat veranderen? De genoeg. Het verkeerbeleid hier sowieso, parkeren Parkeren hoor ik constant. Dat is hier een ram. Ik werk hier net om de hoek. In het centrum, maar vlak achter het winkelgebied. Daar wordt enorm met hondenstrond gegooid. Helemaal vol met stront. En hier kijk ik het hele weekend tegen aan. Uw buurvrouw? Nee. Ja, dat vind ik niet zo erg. Zoals die stoel. Eh, dus elk weekend staat dat hier. Grof vuil. Dus eigenlijk blijft hier te veel troep slingeren. In principe hoor. Kijk, dan staan er vuilniszakken bij, die worden overal door katten of door mee hoor. Heel veel mensen die last hebben gehad van ratten. Is het dan ook zo dat u vaak naar uw werk loopt en hef, dikke me sta ik weer uh, Precies. Kaka, je schoen is natuurlijk heel oud. Het is humorvol. Als je het zelf overkomt, dan uh, vind je dat minder. Wat is dat hier met Honderstrond? Ja. Nou, als ik deze compilatie hoor, uh, ik weet niet in wat voor stad ik leef. Haarlem. Ja. Nee, uh, Honderstrond. volgens mij was dat uh, soort van zo'n lijstje van grootste ergernissen. Hè? Dat, ik heb mezelf wel voorgenomen toen ik de gemeenteraad in ging... dat ik niet vier jaar over Honderstrond zou gaan praten. Maar, maar dat, dat was wel een verleiding? Nee. Maar waarom neem je zoiets dan voor? Nou ja, goed, dat is een soort van of dat het over losliggende tegels gaat of zo. Je wil het iets, de grote thema's oppakken zoals de woningbouw... Waar het ja, op zo'n manier. Oké, okay, het is niet zo dat u... Uh, nou ja, <laughs> laat maar zitten. Meneer Klaver, GroenLinks is tegen uitstoot, ook tegen deze uitstoot, neem ik aan. Ik geloof niet dat je uh, honden kan voorkomen dat ze uh, uh, poepen. Nee. Maar uh, ik denk wel dat het verstandig is dat dat wordt opgeruimd... en dat je een schone stad hebt uh, waar, je, waar kinderen gewoon kunnen spelen. Ja, dat zou en, fijn zijn. Ja, maar dat gebeurt toch in elke stad? Ja. Ja, hier ook, hoop ik. Goed, um, uh, gasloos bouwen. Alle inwoners moeten van het aardgas in 2040 als het aan GroenLinks in Haarlem ligt. Is dat landelijk ook een goed streven? Ja. Overal, gewoon. Ja. Is het haalbaar? 2040 dat nou, is over 23 jaar. 22, als, ik, als ik voor heel Nederland spreek nu is, is 2040 is een uh, moet moet kunnen, maar dan wordt het een hele krappe. Dan moet je, het gaat echt over honderdduizenden woningen per jaar, dus dan moet je heel grootschalig aanpakken. Uh, maar dat kan natuurlijk per, per gemeente kan dat verschillen hè, en daar kan de ambitie weer net wat hoger liggen. Ja, hoe is het thuis bij u? Moet, uh, moet er nog een hoop veranderd worden? Ja zeker. wij, wij zijn ook, wij zijn we ook nog zo'n huis wat gewoon nog op het het, het het klassieke aardgasnetwerk is aangesloten. Ja en ook een houtkacheltje. Uh, ja, die hebben we ook. Mag dat ook de... niet meer, hè? heb ik gehoord van de week. Uh, ja, nou, wist u het? Ja, dat weet ik. Ik uh, wist het niet. Het was nieuw voor mij. Nee, ik dacht, oh, uh, ma mag ook nou, niet meer, jongens. mag niet, mag niet. Nee, slecht. Ja, houtrook, is heel slecht ja. uh, voor, de, voor de luchtkwaliteit. En daarom is het ook iets wat, uh, wat, wat, ik, wat ik twee keer per jaar, denk ik, met de feestdagen, <lacht> dat we dat aan hebben met, uh, met de kinderen. Dat zat erin toen we het huis kochten. En uh, af en toe een fikkie stoken, <lacht> dat is heel leuk. U blijft het doen. Nou, ik moet politieke uitspraak hoor. Ja, inmiddels. Toen fikkie stoken. Ja. Je moet, je moet. Uh, uh, is ook, dat is ook altijd het leuke aan de verkiezingen, waarin er altijd nog even wordt gezocht naar een pittige politieke Zeker. uitspraak. Zeker. Wat ik zeg is dat de houtrook heel erg slecht is voor de luchtkwaliteit en als mensen dat gebruiken om een huis te verwarmen, vind ik dat een uitermate slecht idee. Ja, precies, af, Dan gaan we terug naar de vorige eeuw, waar ik het over heb, is als je een keer Keer een, een vuurtje brandt, dan is daar niet zo heel veel mis. mee. Louise van Zetten van Hart van Arnhem, goedenavond. Ja, Thijs, ik ben blij dat een lokale politieke partij als Hart van Arnhem ook een podium krijgt. Zeker. Hier in een uh, programma erbij. over de gemeenteraadsverkiezingen. Wat wilt u zeggen? Nou, ik ga het even. We hebben het thema is nu duurzaamheid. Ja, uh, ja wat uh, mij betreft als ik GroenLinks hoor praten... de bemoeizucht van de overheid kent gewoon geen grenzen... als het aan GroenLinks ligt. Voor je het weten zitten ze in onze vuilnisbakken te loeren... wat wij daarin hebben gedaan... en of wij te veel afval hebben geproduceerd. Al die plannen is dat een om... Is dat, een, is, is dat een voorstel? Iedereen, nou, dat denk ik wel. Als je dat maar allemaal dat wil gaan doen... Nou, ik weet het wel bijna zeker. Okay, maar daar komen okay, we later dan okay, wel op okay, terug. Ga door. Wat uh, mij natuurlijk opvalt, uh, kijk, iedereen uh, heeft het over duurzaamheid. Hart voor Haarlem is ook voor duurzaamheid. Natuurlijk zijn we voor de transitie, want we weten dat het gas minder wordt. Daar is Hart voor Haarlem ook voor. Maar als hier nu plannen worden gepresenteerd om in 2040 hier Haarlem... Hè, een hele grote monumentale stad, derde monumentenstad van Nederland... met natuurlijk hele eenvoudige muurtjes... Hè, dat ga je natuurlijk niet voor elkaar krijgen... om die in 2040 allemaal energie neutraal te krijgen. En zeker niet allemaal van het gas af. Want die de, de techniek is nog lang niet bewezen. Wij willen niet dat de Haarlemers over een paar jaar allemaal oh, in het donker Om in het donker zitten. Omdat de elektriciteit niet werkt zoals laatst in Amsterdam. En Hard voor Haarlem is. Ja, en Hard voor Haarlem is er. Voor ons Haarlem. Is voor Haarlem en we zijn er niet voor Den Haag. Nee, dat dacht ik al. Dan had u wel Hard voor Den Haag gegeten. Meneer Klaaf, waarom moest u lachen? Uh, allereerst, het is gewoon een hele passievolle bijdrage. Uh, <laughs> en u het, moet uh, altijd lachen om passievolle het bijdrage. Was, het was een passievolle bijdrage. En uh, waar het ging is over de techniek is nog niet bewezen. En dat, dat kan allemaal nog niet. Uh, uh, er kan echt veel meer dan we nu al denken. Uh, het enige probleem is wel de schaal waarop dit gaat gebeuren. En het vraagt een enorme omslag. En dat gaat echt niet binnen nu en vijf jaar gebeuren. Daarom wordt het terechtgezegd 2040. Dit is een opgave van vele, vele, vele jaren. Maar en wie, gaat het, wie gaat het betalen? Ja, uiteindelijk... Dat is het het financieringsvraagstuk is een hele, hele interessante. Wat wij zeggen, op dit moment is er voldoende geld in Nederland, uh, is er voldoende geld in Nederland beschikbaar... Uh, er is ja, bijvoorbeeld van de ja. Bijvoorbeeld van pensioenfonds. En wat wij willen is dat zij gaan investeren in duurzaamheid. Als je, als je huizen namelijk energie neutraal maakt, of sterker nog dat ze misschien wel energie opleveren, dan betekent het dat je een lagere energierekening krijgt. Uh, ja, en op maar die je manier, moet wel eerst heel veel investeren. Ja, maar dat is wat ik zeg: dat heb je niet. Dat nee. heb je niet zomaar. Dat geld kan komen van bijvoorbeeld pensioenfondsen. Uh, en op die manier is het betaalbaar en kan iedereen okay. daar gebruik van maken. En is de bedoeling, als je het goed doet, worden uiteindelijk de kosten voor energie de komende jaren voor lager. mensen lager. Even meneer Berger: in, in Haarlem hebben ze heel veel mooie huizen met dunne muren. Daar gaat u nooit reden voor 2040. Ja. Uh, dit, uh, mevrouw van Zetten uh, heb ik uh, eerder dit uh, verhaal horen afsteken. En, uh, consequent dus? Uh, dat is zeker. Dat als er iets is wat je van mevrouw van Zetten uh, Zet kan zeggen is consequent. Maar uw reactie willen we horen? Nee, maar eventjes. Um, we moeten iets gaan doen. Uh, en ik, uh, ik heb het al eerder ook in, uh, in de verschillende debatten gezegd. Als het Rijk het nalaat om grote stappen te nemen... als het gaat om kolencentrales sluiten, een CO2-tax... Dan gaat u het doen. Dan moet, nee, maar een derde van de CO2-uitstoot uh, kan je lokaal regelen. We hebben een uh, routekaart, zoals het heet, hier in Haarlem opgesteld. We weten wat er nodig ja, maar is. Maar staan er ook bedragen bij in uw verkiezingsprogramma... want dat gaat zoveel kosten? Nou, weet je, je kan verschillende stappen gaan doen. Wat wij zeggen is, we hebben eerst... we gaan ja, substantieel... Nee. Uh, we hebben er nog geen bedragen aan gekoppeld... Oh. maar wel aan dit aspect. Wij zeggen, je moet 5 miljoen per jaar gaan investeren... om deze energietransitie op gang Mevrouw te brengen. Mevrouw van Zetten? Ja, ik, het gaat alleen maar over dwang, bemoeizicht... zoals ik al mijn betoog begon. Nou. En we moeten hier van alles... Die financiën zijn totaal niet duidelijk. U gaat natuurlijk de, de, de, de, de lokale lasten verhogen om dit voor elkaar te krijgen. Ik hoor meneer Klaver hebben over he, die financiën. Kijk, het aardgas uit Groningen gaan wij binnenkort niet meer verkopen. We kunnen het niet oppompen. Dat gaat enorme gevolgen hebben voor de schatkist. En die rekening wordt bij ons, en zeker voor mijn kleindochter, ja. gewoon gepresenteerd. Wat is uw alternatief? U wilt ook een transitie nou, worden? Kijk, ik zou eerder zeggen in Haarlem, laten we eerst eens beginnen. Om individueel de, de, de, de, de, de, de, de keuze te maken dat ze minder gaan vliegen. We zitten hier onder Schiphol. Ja, we gaan hier niet... Niet op elektrische Daar gaat de gemeenteraad gemeente niet over. Nou, nee, nou Ik nee, wil toch gaat even reageren. Nee, jawel. Ik wil Natuurlijk even reageren. Gaat, het, het gaat over het individu. Het individu. Zegt, mevrouw Berkhaus. Van Zette zegt... de rekening wordt met mijn kleindochter gepresenteerd. Dat is precies het geval als we niks doen. Dat is precies het geval als we zeggen... joh, laat het, laat het maar, onze tijd maar duren. Wordt schatvrouw die zit, maar dat hoor u wel. Esther van Venema. Ik, ik vind het allemaal zo mooi klinken. En er moet uh, meer asfalt en meer huizen. En, en dit is ook weer zo'n plan. Maar als ik heel eerlijk ben... dan krijg ik soms een beetje zo'n Alice in Wonderland gevoel van GroenLinks. Hè? Van heel veel idealen en dromen is fantastisch. En dat willen we allemaal. Maar hoe ga je het regelen? Vijf uh, miljoen per jaar, ik, hoorde ik. Heeft die klaar liggen? Voor wat? om die huizen een beetje gasloos te maken? Dit is al de ja, eerste stap. Daarnaast is moeten <kwijnt> we moeten die, die leencapaciteit flink vergroten. Volgens mij moet je dan ook uh, uh, inderdaad afspraken maken landelijk. Die pensioenfondsen, wat levert op? Schone energie levert steeds meer op. Er zijn echt wel slimme... Uh, met, met corporaties kan je ook echt afspraken hmm. gaan maken. Maar, maar vind jij het elitair, wat ze zeggen? Nou, ik, ik, ik heb vaak toch een, een, een elitair gevoel bij GroenLinks. En uh, meneer Klaver is bezig met de kantine-tour. Dus het is uh, elitair? Uh, nee, en dan is, is het ideaal ook weer het ideaal om uh, de buschauffeur en de pijpgasfitter... nee, de pijpfitter, uh, naast de student en de hoogleraar, zij aan zij. En dan zeg ik, ja, dat klinkt fantastisch... maar het perspectief, zeker anno 2018, van deze groepen in de maatschappij... is zo verschillend. Een vliegtax, een vleestaks, uh, standpunten over migratie, Komt over Europa... Komt allemaal terecht Europa. bij de armeren, zeg jij? Nou ja, er is in ieder geval geen overeenstemming. En ik denk met, met heel veel praten en dromen dat dat nog onvoldoende is. Ja, ik zie meneer van de SP staan volgens mij, hè? Alle ja. feiten bloem. Uh, over de elitair. Ja. Uh, kijk, duurzaam... Ik zag u glimmen. Ja, ja. <lacht> nou, glimmen... Het is eigenlijk ook wel een, Ik schaam me een beetje. Want duurzaam staat voor een hele hoop mensen... staat gelijk aan duur. En als ik... vind uh, je niet voor te schamen, toch? Nou, ik vind het heel vervelend dat ik ja, in de stad lastig, leef. Ja, het is lastig, ja. Nee, ik, ik leef in een stad... Uh, waar er heel veel woningen uh, gesloopt of gerenoveerd zijn... de afgelopen tijd. En wie hebben de rekening daarvoor betaald? De huurders. Mensen die een sociale huurwoning hebben. Mensen die daarvoor... Ja, die het gewoon niet veel geld hebben. En, en in tijd dat hij had zijn partij in het college ja, zit ook? En ja, en die krijgen dan een huurverdubbeling voor uh -oh. te kiezen. Uh -oh. En uh, dan uh, dien ik een raadsinitiatief in. Om te zeggen, nou, daar gaan we een waarborgfonds voor maken. Wat voor fonds? Een, waarborg. een waarborgfonds. Ja, gaat u gang. En de GroenLinks-wethouder doet er helemaal niks mee. En mijn vraag aan GroenLinks is: wat gaan wij samen, want ik wil graag samen met jullie echt de duurzaamheid niet duur maken, maar duurzaam. En dat het ja. ook betaalbaar is voor juist voor de mensen met een kleine beurs. Hoe gaan we daar samen de komende periode aan werken? Ja, nee, terechte vraag. Volgens mij hebben we ook zij aan zij gestreden als het ging om dit waarborgfonds. Volgens mij is dat de grootste bottleneck ook juist bij de corporaties. En daar zie ik een heel groot probleem op doemen. Uh, het is waar. Wij, wij komen, uh, als je het zo bekijkt, acht jaar geleden was het idee uh, van uh, sociale huur... Uh, was het andere dan nu. Hmm. We dachten van, joh, dat moet ik alleen voor die laagste inkomens... want de rest krijgt wel een plekje. <kijst> nou, acht jaar is verder niet gelukt. in Haarlem totaal niet gelukt. Sterker nog, we hebben heel veel last van landelijke wetgevers. Dus het gaat om die verhuurdersheffing. Maar wacht even, hij zegt ik wil duurzaam, maar ik wil niet duur. Kan dat? Ja, ja. Dat is juist. Volgens mij we hebben een maand geleden heb ik nog juist uh, hier een, uh, een technische sessie, zoals dat in Haarlem heet, overgeorganiseerd met de corporaties. Juist, want dit zijn geen twee maar Ik hoor steeds onderzoeken van Milieudefensie die zeggen als je gaat duurzame maatregelen nemen, de rekening komt echt procentueel het meest. Milieudefensie, meneer Klaver, ja, nee, het meeste recht bij de mensen met de kleinste portemonnee. Dat is, dat is wat u zei dat als, als je maatregelen gaat nemen en ik Ik, ik, schoon, ik zei dat gebeurt nu. U komt niet aan mijn knieën. Nee, nee, nee, nee, geen okay. van. Wat gebeurt nu? Ja. Nee. Wat gebeurt nu? Nee, dat ge Op dit moment wordt de rekening betaald voor duurzaamheid, uh, wordt betaald door uh, mensen met een uh, kleine bus. Dat is niet uh, Dat zie je wat de Rijksoverheid doet. Hoe komt dat? Dat komt omdat de Rijksoverheid uh, grote bedrijven helemaal niet aanslaat. En alle kosten voor de rest voor de verduurzaming worden neergelegd uh, bij burgers. En wat ik vind is dat als je echt werk maakt van die verduurzaming, dan moet je ervoor zorgen. Dan moet je ervoor zorgen dat juist mensen met een kleine beurs... dat je die daarbij helpt. En dat die grote vervuilers gaan meebetalen. Is dat de van subsidies? Uiteindelijk, ja, er wordt nog steeds 7,6 miljard euro... 7,6 miljard euro aan fossiele subsidie gegeven ja. aan de grootverbruikers. Okay, dus als dat je dat stoppen. niet zou doen, dan kan je echt verduurzamen op een manier... dat het betaalbaar is voor iedereen, keer, ook als je een sociale huurwoning hebt. Nog één keer de SP en dan nog even D66 op dit punt. Kijk, het is een fantastisch verhaal van Jesse Klaver In de Den Haag steunt de Dankjewel. SP dat natuurlijk Dankjewel. ook. Dank je wel. Maar het gaat me wel hier om Haarlem. En de afgelopen vier jaar, ik heb twee jaar geleden hebben we initiatief gediend, hand je gaat ook omhoog van GroenLinks, maar de GroenLinks-wethouder doet er niks mee. Dus ik wil echt... Ik die voorganger Ik wel veel kritiek. Ik wil het het handig het, op dat hij er niet is. Ik wil graag het samen de komende periode doen. Dus wat gaan we samen de volgende periode anders doen? Nou ja, ik... ik uh... In één zin. <lacht> of twee, mag ook, maar... Ik zeg altijd, verduurzaming moet ook betaalbaar blijven voor iedereen. En dat zeg ik ook in mijn debatten. En daar kunnen we elkaar vinden. Dus laten we gewoon uh, zeggen hoe dat... Maar waarom is het niet gelukt? Hij is echt heel kritisch op uw wethouder. Ja, ik, ik, ik zei dus eerder, volgens mij ligt de complexiteit van dit probleem... juist bij die corporaties die geen geld hebben om te investeren in duurzaamheid. Omdat die heffing bij het Rijk erop zit. Maar dat is weer een landelijke maatregel. Daar kan die wethouder niks aan doen. Toch? Uh, nou ja, de, de, en daar blokkeert het. Oké, okay, dan gaan we ik, kijk, nog maar één vragen aan 66 Ja, dan kijk... Ik... Ik wil graag naar de toekomst en graag hoe we het wel oppakken, pakken. Maar ja. Ja, als de wethouder niet eens de moeite neemt... om elke drie maanden een briefje te sturen hoe het, hoe het gaat. Komt hij nog terug, die wethouder? Of is het klaar en over ja. na vandaag? Uh, Zijn we niet over dat uit. is aan de kiezer. Weet er, er niet ik. over uit. Oké, okay, staat wel op de lijst weer. Ja. Oh, dan is uh, hij of zij nog niet weg. Mevrouw van D66. Ja, nog even door op, uh, op die financiën. Wij hebben in Haarlem een, een hoge schuld. En we hebben samen met GroenLinks in het college... die schuld met uh, ongeveer 80 miljoen kunnen terugbrengen. En we zitten nu een beetje in de groene Gefeliciteerd. cijfers. Gefeliciteerd. Ja. we uh, samen gedaan. Uh, wat mij dan opvalt... want het verkiezingsprogramma van GroenLinks hier in Haarlem... u zei het vroeger zelf ook al naar... is dat er helemaal niets, maar dan ook niets... over financiën in staat. Echt niet? En hoe gaat u dan... Is dat uw weer die ambities... wethouder? <laughs> ja, dit hebben we echt zelf gedaan. Ja. Ja. Hoe gaat u dan uw ambities uh, in niet. lijn brengen... met? een gezonde financiële situatie in Haarlem. Je kan niet een collegepartij zijn en geen financiële paragraaf hebben. Dat lijkt me echt heel raar. Nee, maar kijk, er zijn vanzelfsprekende uitgangspunten waar we ons altijd aan zullen houden. En natuurlijk die schuld, die was torenhoog. En welke zijn dat? Nou, dat is bijvoorbeeld dat je je gaat die schuld niet verder laten oplopen, maar je gaat wel anders dan, kijken. Dan kunnen wij, uh... Daar vinden we elkaar. Oh, daar vinden we elkaar. Wij vinden elkaar. Geen cent maar... nee, maar... nee. meer schuld in Arlem. Nou, ja, weet je, We zullen nee. een evenwicht moeten vinden. En dat nou, de maar... stad die groeit. En dat, dat we nou, ja, bij een kijk, groeiende da, stad nou, ja, een passende dit, schuld hebben. Terwijl ik dit zei, bedenk me wel. Ik van, hoe bekijk je die schuld? Want de stad groeit. En daar hebben we. Je kan de schuld wel bekijken op het aantal 160.000 inwoners. Maar we gaan naar 180.000. Ja. En uw verhaal is altijd: er moeten meer voorzieningen bij. He? Als de stad groeit, komt er ja. onderwijs. Komt er ja, scholen en dat kost geld, zeg ik Maar nog één keer: ja. waarom staat er niks over financiën in het verkiezingsprogramma? Nee, maar in algemene zin. Je kan je zelf wel uh, doodredeneren op cijfertjes. Maar het gaat nee, om je de... schrijft even op wat je wil. Je hoeft niet lang uitgebreid, maar wel even dat we maar kunnen zien. We hebben zien... gekozen voor onze ambities als het gaat om een sociale en een groene. En een open toegankelijke stad. Maar stap. cijfers zijn toch niet te banaal voor GroenLinks? Nee, dat is waar? Dat is wel Gelukkig van de arbeid nog? Ja, ook over het punt van financiën. Want ik hoor hier de GroenLinks beloven om de schuld niet te verhogen. Ik, ik lees in de stemwijzer dat ze ook niet bereid zijn... De, eventueel de OZB te verhogen als het nodig is om okay, de duurzaam te worden. Dat, maar dat is wel goed om te weten. De OZB gaat niet omhoog als u gaat regeren? Ja, maar maar we dat dus we altijd, niet duurzaam. wat we al jaren hebben gedaan... en indexeren. Wij enkele partijen indexeren. Maar verder niet. Maar okay. volgens mij, als we niet bereid zijn de portemonnee te trekken... dan blijft die transitie iets voor hoogopgeleide Haarlemmers. En niet voor alle Haarlemmers. En dan houden we op deze manier... Haarlem ook niet sociaal duurzaam. En maar... daar, dat vind ik wel heel lastig van GroenLinks. Dat er het zit vast in wensdenken, volgens mij. Dat het gratis is. Dat het van zichzelf terugverdient. Maar als het nodig is, moeten we denk ik ook met elkaar bereid zijn naar echt portemonnee voor te trekken. Oké. Okay. Ja. Nog één keer, Louise. Wat, u, blijft, u blijft maar staan. Wilt u nog iets zeggen? Oh. Nou ja, of ik niet? het is, Het programma is al afgelopen. Nee, maar... nog niet. Als u nog een boodschap ah, heeft. Nou, kan eerlijk het gezegd schrik ik natuurlijk ook van. De, kijk, dat bedoel ik. Die, de, die de GroenLinksers hebben altijd fantastische idealen. Maar de, waar, wie gaat het betalen? Dat zijn gewoon de onschuldige burgers. Okay. Die zorgen dat u okay. een grote... De partij wordt. Ja, u maakt hetzelfde Want als punt je als ik. dat is inderdaad ja. nu nog niet eens een, een financiële partner. Ja, die, hebt. Hebben we gehad, die hebben we gehad. Ja, okay. Meneer Klaver, wat heeft u geleerd vanavond? Uh, nou dat, dat, dat tunnels uh, heel duur zijn hier uh, <laughs> ja. en dat Haarlemmers niet bereid zijn om een, best wel een tunnel willen, maar niet voor bloemendalers. Dat is wat ik zojuist, uh, zojuist uh, nee, ik, uh, dat dit volgens mij een, een stad is uh, die, als de stad zo bruist als deze, deze zaal. Dan komt het wel dan goed. Gaat het helemaal maar ze moet wel even financiële paragraaf maken toch? Nee, maar ik kijk ik kijk Cora Ivka ook goed. Uh, ik ken Robert goed. Ik weet zeker Cora Iverke is de wethouder. Zeker, ja, sorry. Ja. die en bekritiseerd ik, ik, ik, ik, ik is vanavond. Weet, uh, ik, weet zeker, ik weet zeker dat het helemaal goed komt met met die financiën. Maar had wel eigenlijk in het vriesprogramma moeten staan. <laughs> uh, ik weet zeker dat het helemaal niet is gekomen. Dank je. Dank je. U nog een laatste woord of zijn we klaar? Uh, volgens mij zijn we klaar. Mooi, gaan we ermee stoppen. Hartelijk dank dat jullie hier allemaal waren. Zijn we aan het eind gekomen van de derde aflevering van de Peiling van Thijs vanuit Haarlem. Met Jesse Klaver en Robert Werk Berghout. Hartelijk dank dat jullie er waren. Esther Venema, dank je wel. Alle Hanemers, dank jullie wel. Morgen Leiden met Lodewijk Ascher in Biercafé Olivier. En vrijdag Lilian Marijnissen in Zutphen. U kunt erbij zijn. Kijk even op onze Facebookpagina of npo-radio1.nl. Als u wilt weten waar precies, zometeen kunststof en daarna langs de lijn en omstreken. Dag. <middels> NPO Radio 1. Het NOS journaal. Rusland zegt dat de Britten de confrontatie zoeken... rond de vergiftiging van de dubbelspion Skripal. De Britse regering wees vandaag 23 Russische diplomaten uit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... zegt snel met tegenmaatregelen te komen. Duizenden Amerikaanse scholieren deden vandaag mee... aan een protest tegen wapenbezit. Ze liepen de les uit en bleven 17 minuten weg. één minuut voor iedere dode die vorige maand viel... bij een schietpartij op een school in Florida.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 Het geluk van Nederlanders is relatief stabiel. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de VN. Nederland staat net als je vorig jaar op de zesde plek... op een ranglijst van de gelukkigste landen ter wereld. De Finnen zijn volgens de VN het allergelukkigst. Dat hebben wij weer. Onze salarisadministrateur valt onverwacht uit. Maar de salarissen moeten wel op tijd betaald.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 NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten won in 2014 meteen een gouden kalf... voor de regie van haar speelfilmdebuut Nena. En tekent nu voor Dorst. Gebaseerd op de gelijknamige en veelgeprezen roman van Esther Gerritsen. Een zwart komisch familiedrama over goede bedoelingen... hoge verwachtingen en hunkering naar gebondenheid. Hier is Saskia Diesing. Kunststof. Uw presentator, Jenny Brouwer. Saskia, in het kader van een weddenschap heb je je hoofd een keer helemaal kaal geschoren. Is dat zo? Beetje... <laughs> Herinner je dat niet meer? Kom op. Oh. Manon Mulkhuizen vertelde ons dat. Ja. Studiegenoten van je. Ja, dat klopt. HKU Utrecht. Het dat... gaat een tijdje terug, maar niet zo heel ver terug. Dat je het er niet meer zou herinneren, toch? Ik weet dat ik mijn hoofd heb kaalgeschoren, maar of dat vanwege een weddenschap was, dat weet ik niet meer. Oh, Waarom was we... het dan volgens jou? Ik dacht omdat er mijn verkering uit was. <lacht> <lacht> zo dat zit het daar... in jou af. Ja, ja, ja en dan scheer je je hoofd gewoon nou, kaal. Ja, Wat was vlak... dat voor man met wie je verkering had? Uh... Dat was mijn, mijn grote jeugdliefde. Ja, dat moet ja, dan wel. Die, waar ik vanaf mijn zestiende verkering mee had. En, uh, maar ik heb wel vaker mijn hoofd kaal geschoren... nadat de uh, verkering uitging. Dat was altijd een, uh, een mooi ritueel... Zeg maar, om uh, weer opnieuw te beginnen... En jij bent zo zelfverzekerd over je gezicht dat je dat aandurft. Oh, nu begin je wenkbrauwen helemaal. Om. Ja. <laughs> ik weet niet of ik het nu nog aan zou durven. Ik heb heel eventjes wel gedacht, uh, vlak voor de première dacht ik... oh, het is ook wel stoer om gewoon weer even helemaal uh, kaal te zijn. Maar... Nee, echt? Yeah. Ja. Dat overweeg jij dan ja, voor hoor. de première? Ja, ja, ja. Omdat het stoer is? Ja, of omdat ik denk, nou, huppakee, daar maar gaan we. Niet. Ja, ja. Ja. hoewel je haar nu ook goed zit. Ja, het is half afgeschoren, Ja, precies, eigenlijk wel. Aan de ene de... kant is, uh, uh, nou, niet kaal. Er nee. zit nog wel haar. Kort. Er zijn trouwens veel mensen die we hebben gesproken... die op de een of andere manier over jouw uh, haar beginnen. Dus dat is wel <lacht> iets. <lacht> en, en sterker nog, bij de vorige première, bij Nena... toen had je... <lacht> Ik twijfel of ik maar ik ga het toch gewoon zeggen. Toen had je je oksels niet geschoren. Ja, dat klopt. Dat vertelde ja. Riemke Boonstra, ja. je middelbare schoolvriendin. Ja. Wat ja. is dat voor statement geweest? Nou, dat was We hadden natuurlijk uh, uh, in de jaren tachtig speelde Nena zich af. En toen uh -huh. schoren uh, vrouwen hun oksels nog helemaal niet. En uh, dus Abby moest ook haar, uh, haar okselhaar laten staan. Dat was best wel een dingetje <lacht> en, voor Abby. Ja, voor Abby. De hoofdrolspeler. De hoofdrolspeler. We gaan wel kalf kreeg daarvoor. Ja. Met okselhaar. Met al. okselhaar inderdaad. En toen uh, heb ik gezegd van, uh, nou, weet je wat? Uh, ik laat uh, als jij het doet, dan ga ik uh, mijn okselhaar laten staan uh, <lacht> uh, voor de première. En dat heb ik gedaan. Inderdaad. En je had een maulloos jurkje aan. Nee, ik had een pak aan. <lacht> ja, sowieso nooit jurkjes aan. <lacht> nee, nee. Dat hoorden we dan weer van je moeder. Ja, nee, jurken. Zitten er goed in. Ja. Die, uh, het schijnt ook dat ik het eerste jurkje wat ze mij hebben geprobeerd aan te trekken toen ik twee was, dat heb ik uh, van mijn lijf gescheurd. Ja, is, is je zo overtuigend. Ja, blijkbaar ja. Ja. ja. Ik wilde ook heel lang vroeger uh, een jongetje zijn. Ik heb er ook wel eens over gelogen tegen, tegen mensen die, uh, of tegen, tegen een vriendje wat ik dan, uh, die was nieuw in het dorp. En uh, toen dacht ik, uh, dit is mijn kans. En toen uh, heb ik gewoon een naam verzonnen. Welke naam weet je? Michael. Michael. Ja. Ja, en dat trapte hij in? Dat trapte hij in. En uh, de, ik heb een hele dag zeg maar, als Michael uh, met dat jongetje gespeeld. En uh, een paar dagen later kwam ik hem dan uh, verderop in het dorp tegen... met, uh, uh, met zijn ouders. En uh, toen werd mijn naam geroepen. <laughs> Saskia. Ja, precies. En toen uh, was er wel even verwarring. <laughs> maar uh, ik geloof niet dat het een heel groot uh, drama verder is geworden. Maar dat, dat weet ik nog heel goed. Dat en weet je ik... nog hoe het in je hoofd zat? Waarom je het eigenlijk wilde? Um, ja, daar heb ik later wel eens vaker met mensen over gehad. Mm -hmm. En ik denk ook wel, mijn ouders hebben misschien ook best nog wel een tijdje gedacht van... Oeh, uh, is het niet heel serieus hè, dat, ze, dat ze liever een jongetje is? ja. Um, nou, hoe serieus was het? Nou, dat was, dat was wel echt een, een diep, diep gevoel wat ik had. Ja, ja. Zeker. En ik heb nog wel, hoor, dat ik me eigenlijk... als ik zo over mezelf nadenk, ik zeg... Ja, dat is misschien een beetje... Ja, begint goed met haren. Ja. Maar dat ik mezelf... Ja, ik, misschien identificeer ik me... of hoe ik me voel of zo, is misschien nog wel het meest... dat ik mezelf als een soort ja, homoseksuele jongen van 25 voel. oh ja? Ja. En waar is ik heb... daar een man, er zijn daar twee ja. kinderen. Ja, zeg maar. Er ja, dat uh, kan. Ja. Ja, ja. Dus de hele discussie over genderneutraal en gedrag en dergelijke... daar heb jij allerlei opvattingen over. Ja, ik denk dat, dat, heel, dat, dat ja, uh, gender is echt uh, iets, iets wat, wat volgens mij heel vloeibaar is. En wat mm -hmm. ook in verschillende levensfases uh, kan veranderen. Kan veranderen en, uh, ik, ik weet nog wel, bijvoorbeeld toen ik zwanger was... Uh, dat ik mezelf wel echt op en top uh, vrouw voelde. Maar ik heb uh, lange tijd, zeker in mijn jeugd... heb ik, uh, heb ik heel erg uh, mezelf... Uh, ja, echt een jongen. Ik had ook alleen maar jongenskleren aan. Ik had altijd kort haar. En uh, Barbie, mijn eerste Barbie heb ik geloof ik ook het hoofd vanaf ge, uh, getrokken. Het uh, hoofd vanaf? Ja, ja. <laughs> <laughs> ik was Ach, altijd, ja, waarom niet? Ik was gewoon met Lego in de weer en ik had een skelter. En, uh, ja. ja, je wilde ook geen fiets of een step, zei je moeder, maar een, een trekker met een aanhangwagen. Ja, ja. ja. Ja. Nou, we hebben een beetje een beeld. <laughs> je bent als filmmaker een hechte samenwerking aangegaan met Esther Gerrit, zouden we kunnen zeggen. Klopt. Want uh, zowel Nena als deze nieuwe film Dorst heb je in nauwe samenwerking met haar gemaakt. Althans wat betreft het scenario, maar ook nog wel op een paar andere vlakken. Daarover oh. later meer. Nu zijn jullie beiden van 1972. Speelt dat een rol? Of is dat gewoon een toevalligheid? Ja, dat weet ik dat... Dat weet ik eigenlijk niet. Maar Esther is een paar dagen ouder, volgens mij. Nou, zover heb ik dan niet gedaan, in mijn research. Ja, nee, maar we zijn, we zijn echt uit hetzelfde jaar. Mm -hmm. um, um, ja, dan zou je in sterrenbeelden. Ja, ik geloof wel iets in sterrenbeelden. Ik ben verder niet religieus of zo, maar sterrenbeelden vind ik altijd fascinerend. Wat voor sterrenbeeld heb je? Uh, Waterman. En, oh, uh, ik ook. Ja, veel, veel uh, van, uh, van, van mijn beste vrienden zijn ofwel waterman of uh, tweelingen uh, of weegschaal. En dat zijn alle drie wel de luchttekens. Mm -hmm. Dus ja, dat vind ik dan altijd wel opvallend. Nee, maar met Esther klikt het, klikt het heel goed. En, maar wat betreft dat jaar, want ja. ik kom daar eigenlijk ook op... omdat jullie die twee films allebei heel nadrukkelijk hebben gesitueerd... in die tijd, mm -hmm. eigenlijk in jullie tijd. Ja. Dus Nena was 1989 ja. en Dorst. Ja, begin jaren negentig is dat. Ja. Ja, begin me met ja. My First Sony, ja, dat het was, was toen... het eerste beeld. Ja, klopt, ja. En is ja. dat prettig om daar aan te refereren? Want uh, is die actualiteit bijvoorbeeld... is dat niet een onderwerp waarvan jij denkt... ik wil uh, juist heel erg een film in het nu maken? Um, nou, bij Nena was het, was het eigenlijk toen, toen ik begon met schrijven... was het niet per se gesitueerd in, uh -huh. uh, uh, in de jaren tachtig. Maar Hans de Wolf, de uh, producent, zei op een gegeven moment... ik had een personage geschreven toen... en daar had ik gezegd, ja, die lijkt op, op Tom Jones of zo, zoiets. En toen zei hij van... Hey, maar het lijkt wel alsof het zich in de jaren tachtig afspeelt. En toen ging ik daar eens over nadenken. En toen dacht ik dat is eigenlijk misschien. Ja, toen werd het eigenlijk ook steeds autobiografischer. En toen dacht mm -hmm. ik dat is dan toch misschien wel. Dan klopt. Het goed, ja, om, om, om dat uh, er dan van te maken. Het is nooit zo heel handig, hè, om een periodefilm, zeker niet als je low budget werkt, want dat, uh, dat, dat heel gaat duur. heel. Ja, dat is heel mm -hmm. duur. Um, maar het klopt er gewoon met met met het verhaal, met alles. Ja, en, en het levert ook prachtige beelden op, toch? Ja, het is heel fijn ook voor de, voor de, voor de vrouwen van de uh, production design en de kostuums. Die, kunnen, zeg maar. helemaal oh, die kunnen helemaal losgaan. Uh, in, uh, ja. Goed, de tegel ligt daar. Je ja. moeder had trouwens al een uh, gedachte daarover. Zal ik hem doorgeven? Ja, ik denk dat het kop de veur is. Nee, dat nee. weer niet. Oh. Nee, dat is nog een Groningse uitdrukking. Oh, nou ja, die je heel vaak gebruikt. Die, heel, die jij heel vaak die gebruikt. Die ik heel vaak gebruik. Had je gedacht aan een Groningse tekst? Anders noem ik hem gewoon. Uh, nee, ik had niet... Night Susan? Night nee, Susan, geen bom. Nee. De broezen. Oh, de broezen. <laughs> Okay. Dat gebruik je nee. niet. Oh, Volgens nou mij is ja. mijn broertje dat. Oh, <laughs> ze ze heeft door zich gegeerst, jouw ja. broertje. Ja. Nou. Ja. Goed, nou, we hebben hem genoemd. Night en een deurbroers. Dat betekent zoiets als ze niet zeuren, maar ja. gewoon doorgaan. Hè? Ja. Ja. En klopt, de veur, dat zegt mijn moeder altijd... Uh, huppakee, is eigenlijk ja. precies huppakee. hetzelfde. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, eigenlijk hebben die Groning, Groningers gewoon maar één standaard uitdrukking ja. Zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Niet lullen, maar Goed, ben benieuwd wat er zo dadelijk op komt te staan. En uh, luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter. Hashtag radio. Kunststof of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. En dan meld ik ook nog even dat we 24 uur per dag te beluisteren zijn via de podcast. Saskia Diesing is filmregisseur en scenario schrijver opgeleid aan de HKU in Utrecht. Um, en daarna heb je jarenlang gewerkt bij de VPRO ja. als programmamaker, maar ook samenstellen van verschillende programma's. Ik noem maar één: Waskracht. Waskracht, maar ja. Daar doen nog meer. Ja. Um, en met je eerste bioscoopfilm. Er zaten een paar telefilms tussen. Maar je eerste bioscoopfilm eh, leverde je gelijk twee Gouden Kalven op, zou je kunnen zeggen. Namelijk die voor Beste Regie. En Abby Hoes, eh, kreeg die van de beste actrice. Uh, Nena was jouw eigen verhaal. Zoals je net al zei, dat werd steeds autobiografischer. En Esther Gerritsen schreef toen al het scenario. Ja. En uh, nu is daar Dorst, een, een boek van Esther Gerritsen. En uh, jullie zijn samen verantwoordelijk voor het scenario ja. van deze film. Bij ja. Nena ook trouwens. En bij Nena ook, ook, ja precies. Ja. Dat is niet zo dat Gerritsen dat verhaal ja. in de eentje heeft geschreven. Simone Kleinsma speelt een van de hoofdrollen. Een heel ja. verrassende hoofdrol. Ja, de moeder speelt ze, Elisabeth. Elizabeth. En nu kennen we Simone Kleinsma natuurlijk als de musicalster. De koningin van de Nederlandse musical, zou je kunnen zeggen. Groot, grote, grootst. Ja. En nu moest ze opeens heel klein vlak voor die camera. Ja, ja dat was heel spannend. <laughs> voor ja. haar en voor mij. Uh, ja, hoe kwam je op het idee? Uh, nou, ik dat het is echt uh, die, die credits gaan, uh, gaan uh, naar Hans uh, de wolf van van Kiefil, Wederom de producent die zei, uh, die zei op een gegeven moment ja we, we moeten over die cast dames moeten we misschien toch eens even out of the box gaan denken Toen zei die, en ik heb een idee en uh, jullie moeten niet meteen nee gillen dus oh. Esther oh. en ik uh, oké okay. en uh, zei hij Simone Kleinsma en Esther en ik zonder aarzelen allebei tegelijkertijd ja oh ja ja het was, ja, ik weet niet, instinctief, intuïtief... dat we dachten van, ja, waarom niet eigenlijk? En kun je uitleggen idee? aan de hand van het verhaal? Want niet iedereen zal het verhaal kennen. Uh -huh. Dorst, een van de romans van uh, Esther Gerritsen... Ja. Misschien kun jij in het kort vertellen waar het over gaat. Uh, ja, het, is, uh, het gaat over een, een moeder en een dochter. En die uh, hebben een uh, nogal moeizame uh, relatie. Eigenlijk hebben ze geen relatie, want die dochter is uh, uh, tijdens, of na de scheiding mee uh, verhuisd zeg maar, met de vader. En is grotendeels opgevoed door de stiefmoeder Miriam. En uh, nou, ze kwam daar in het begin, toen ze nog klein was, kwam ze daar uh, één keer per week nog bij haar moeder. En nu is ze studerende en uh, ja, komt, ziet ze haar eigenlijk nauwelijks nog. Zelfs niet met verjaardagen, geloof ik. Dus, uh... Geloof ik? <laughs> ja. In jouw hoofd? Ja, in, in mijn hoofd. hoofd ja, ja. Uh, uh, en waarom en... niet? Wat is er aan de hand tussen die twee? Ja, er uh, uh, is, is een... Uh, ja wat is daar wat is wat is er aan de hand? Ja, de dingen zijn, zeiden, God, daar is er in jouw hoofd, in mijn hoofd. Nou, ja, nee, nee, je kan ik kan het heel erg simpel stellen. Elisabeth is, is zit ergens in het autistische spectrum mm -hmm. zou je kunnen zeggen. In ja. het boek wordt daar ook uh, over gefilosofeerd. door uh, diverse uh, uh, personages. Um, maar er is nooit een diagnose gesteld, zoals dat dan zo <lacht> mooi heet. Uh, maar ja, die, die, ja de, de, sinds de komst van dat kind uh, is, is dat uh, huwelijk zeg maar uh, teleurgang. Niet alleen maar daardoor, maar uh, voor een deel wel. En uh, er zijn wat dingen gebeurd ook uh, in, het, uh, in het verleden... waardoor uh, de man uh, uh, uiteindelijk heeft besloten om... Uh, ja, ergens Om het kind, daar weg te halen. En uh, elders met een andere vrouw, zeg maar. Uh, uh, ja. Ja, en, en, Vader en, wordt en, gespeeld door Stefan de Wallen. Ja. Uh, de stiefmoeder Mirjam door Margot, Margot Ros, Ros, Die we kennen van Toresee. Ja. En... Um, Zullen we gelijk even naar een scène gaan? Komt. Uh, uh, ja, zit behoorlijk in het begin. Want eigenlijk wordt in het begin al wel vrij snel duidelijk wat er aan de hand is. Hè? Elisabeth is namelijk. Uh, ziek. Ja, ze ziek. komen elkaar dus op straat tegen. Ja. Moeder uh, en dochter. Toevallig. En uh, Elisabeth vertelt plomverloren verloren dat ze. dat ze terminaal ziek is. Ja. Dat ze doodgaat. En vervolgens is er een scène in een, uh, in een Chinees. Wil ja. je daar van tevoren nog iets over zeggen? Of zullen we hem eerst. Laten we eerst worden? maar eens even luisteren. Oké, okay, de Chinees. <laughs> ja. Mama is ziek. Ziek? Wat heeft ze dan? Kanker. Jeetje. Meisje, dat zeg je zo nu. Maar sinds wanneer weet jij dat? Wat voor kanker? Uh, nieren, geloof ik. Ja, sinds maandag gaan ze dood? Ze wordt niet meer behandeld? Nee, dat zegt ze. Loop je al meer rond, sinds maandag. Ja, maar dan... Waarom heb je ons dan niet even gebeld? Nou, ik zeg het nu toch? Ja, heel ongemakkelijk, hè? Ja. Deze scène, ja. bij de Chinees. Dus uh, Coco is samen met haar vriend... Een oudere man. Ja, behoorlijk oudere man. Ja, net, bijna net zo oud als de vader. Als ik naar de acteurs kijk in elk geval. Ja, ja. zeker. Ja, Een speelt Leopold Witte. Ja. Uh, en, uh, nou ja, en haar stiefmoeder en vader, die we dus hoorden... Uh, vertelt ze Plomfloor dat ja, er dus ook met Coco iets aan de hand Ja. Ja. <lacht> <hijos> <hijos> dat, dat, dat, dat denk ik wel. Ja, het ja, is... Er is, er is met al die mensen iets met, aan de met hand. Met al die mensen is er iets aan de hand. En het is, het is, ze bedoelen het allemaal ontzettend goed. En ze hebben allerlei ideeën over hoe zo'n gezin zou moeten functioneren. Mm -hmm. um, maar dat lukt gewoon niet. Dat, ja, alsof je soort, hè, ja, Soms heb je dat in een gezin. Dan, dan zijn, er zijn er mensen bij elkaar gezet. Door het lot of... Uh, waardoor je denkt, ja, dat is een hele ongelukkige, hele ongelukkige combinatie. Nu is dat vaak zo in de boeken van Esther ja, ja. En in jouw films ook, zou ja. je wel kunnen stellen. Ja, dat klopt. Ja, Dat was bij Nena ook wel het geval. Waarom kozen jullie voor Dorst? Want de, ze heeft meer boeken op de naam ja. staan. Waar, waarom was het zo duidelijk uh, dat deze roman moest zijn? Nou, het was ook wel. We waren bezig met Nena en toen kwam Dorst uh, uit op dat moment. En uh, die samenwerking tussen mij en Essen verliep bij Nena zo vanzelfsprekend en, en, en zo prettig. Dat uh, wederom de producenten zeiden: van, Nou, uh, zullen we gewoon doorgaan en dan doen we Dorst? En wij zeiden: Ja, leuk. Um, maar ik had zelf, toen ik, toen ik uh, uh, Dorst las, had ik precies bij deze scène. Dacht ik, dit is echt een film. Dit is echt. Dat zag ik helemaal voor me. En ik vond het ook zo mooi. Ik weet nog niet eens of het nou heel erg visueel beschreven was in het boek. Dat kan ik eigenlijk helemaal niet meer zo het terughalen. Kan... Want het, hè, Esther is vrij droog ook in hoe ze dingen opschrijft. Ja, ook heel dus, ja, voor de mensen die nooit iets van haar hebben gelezen. Dit is ook precies hoe het eraan toe gaat in haar boek. Ja. ja, ze beschrijft bijvoorbeeld ook nooit hoe mensen eruit zien. Dus nee. daar kun je allemaal lekker over gaan fantaseren. En uh, bij die, bij die uh, scène in de. In het Chinees dacht ik, ik zag het gewoon helemaal voor me. Ik heb daar zo hard om gelachen toen ik dat, uh, toen ik dat las. Ja, en dan, uh, ja, als uh, al mijn filmmakers hart ging daar wel harder van kloppen. Het is trouwens wel interessant dat je dat zegt. Van je kun, kan zo lekker fantaseren bij hoe die mensen eruit zien... omdat ja. ze ze niet beschrijft. Ja. Ik zat met een van mijn dochters naar de film te kijken, naar Dorst. Mm -hmm. Die had het boek gelezen en ze zei... eigenlijk vind ik dat die boeken van Esther Gerritsen niet verfilmd moeten worden. Want oh. u en heb ik, nou, een... ik had een heel ander beeld. ja is geen aanbeveling. Omdat jij zo nadrukkelijk ja. zegt. Nee, maar dat, kan... ja, dat, dat, is, dat vind ik juist heel prettig mm -hmm. daaraan. Dat, je, um, dat, het, uh, dat het allerlei mogelijkheden biedt om, uh, om ermee aan de haal te gaan. Om het zomaar eens te zeggen. En, uh, en daarover te fantaseren. En dat heb ik ook wel echt heel, heel erg samen met Esther gedaan. Hoor. Dus ja, want het is hoe niet zo die... dat ik uh, zei van... Nou, trouwens, dit worden de acteurs. En uh, wat denk je ervan? Dus dat is heel erg in overleg gegaan. Want hoe verloopt die samenwerking? Wat, wat maakt dat jullie het, dat het zo klopt tussen jullie? Bij Nena al gelijk en nu ja. dus weer. Ja. Um, ja, ik denk toch dus, hoe, hoe je naar het leven kijkt. En, en waar je de humor in ziet. En waar je de absurditeit in ziet. Of ook de tragiek. En um, ja, een bepaalde toonzetting, ironie. Uh, die dingen. Hmm. En uh, we hebben toch wel, wel, wel vaak dat we... Ook verhalen die we aan elkaar vertellen over elkaars leven. Uh, ja, dat we daar dezelfde, ja, dezelfde, ja, hetzelfde levensgevoel of eenzelfde soort blikken uh, op hebben. Dat... En is het dan vooral de humor die, die daar heel nadrukkelijk is? Of, of nee, is niet alleen maar de humor. Ook wel echt de tragiek en, en, en, de, en de, de pijn en het de, de, de ongemak. Hè. Esther is natuurlijk, staat natuurlijk ook bekend omdat ze dat ongemak altijd opzoekt tussen mensen. En uh, dat is ook iets wat, wat ik... Uh, Interessant vindt om uh, me om mee bezig te houden. Uh, dat is ook het soort film wat, wat ik interessant vind. Uh, die, uh, Omschrijf dat dan? Is het ongemak? Want wat, als we teruggaan naar deze ja. scène, wat, wat is het dan wat jou. Nou zo... ja, ja, dat je. Weet je, dat. dat je... Zij, zij zit natuurlijk te wachten tot ze dat nieuws kan vertellen, ook vanuit een soort sensatiezucht. Van mm -hmm. nou, ik heb nou toch iets, weet je wel? Dus ze, ho ze hoopt daar ook mee. Ik vind ook dat Elise dat geweldig ja, speelt. Ja, ja, ja. Echt zo van: Nou, jongens, eh, bijna deze nee, is het nog het, net niet eh, in de handen aan het wrijven. Maar nou heb ik toch leuk nieuws. Uh, um, ja, en, en, en zo'n stiefmoeder die dan meteen in plaats van uh, um, begrip tonen... een soort, soort pissig wordt van, ja, maar waarom hoor ik dat nu pas? Dus iedereen reageert meteen een soort van geïrriteerd en mm -hmm. verbolgen op elkaar. Maar, maar wat voor kanker dan? Ja, wat voor kanker en hoe lang <lacht> zegt ze dat? Want, uh, ook, ook wantrouwend uh, uh, naar de informatie toe die je uh, <lacht> uh, toegeschoven krijgt. Dus dat ongemak zit op heel veel verschillende uh, momenten. Ja. Ja wat was het uitgangspunt voor deze film? Of is dat er niet? Is het gewoon, nou, we hebben dit boek. Ja. En het ging allemaal zo goed. Of heb je dan ook nog meer duidelijker beeld van zo'n soort film willen we maken? Ja, dat, nee, dat is wel, daar hebben we echt heel erg uh, lang uh, aan gezeten. Het is niet zo toevallig ontstaan allemaal. Um, ja, dat begint al bij het scenario natuurlijk. Van mm -hmm. wat, weet je, ik, krijg de, ik krijg het manuscript van, van Esther, wat echt waanzinnig is. Dan, krijg je zo, dan denk je, wauw, dat hele verhaal is er al normaal moet je natuurlijk helemaal vanaf nul gewoon gaan verzinnen. En het manuscript bedoel je dan? Het gewoon boek, boek, ja, ja. Ja. Dus dan, dan, ja. In Word. En dan kun je het allemaal gaan schrappen. <laughs> dat is ook heel fijn. De flashbacks bedoel je? Ja, of dat wat? was het eerste wat, er, mm -hmm. wat eruit vloog. En uh, ik mocht ook de eerste, uh, de eerste draft zeg maar doen. Van wat gaat er dan uit? En dan ben je nog heel voorzichtig. Want je denkt, oeh ja, het is haar boek. En uh, wat zou ze hiervan vinden? En uh, nou dan uh, gooi ik weer, weer over de schutting bij Esther. En, denk, en, en wacht ik in spanning af van wat gaat ze daarvan vinden. En dan krijg ik het terug en heeft ze nog veel meer geschrapt. Er was op een gegeven moment zelfs een punt waarop we zoiets hadden. Nou, zullen we maar een heel nieuw verhaal gaan Wat blijft gaan er nog bedenken. van het ja. Boek. ja, dus dat daar is Esther, dat is heel fijn werken met Esther. Die, die is niet, ze heeft niks uh, dat ze denkt van dat boek is heilig of dan mag je niet aankomen of... Uh, ja, want dat boek is er, dat zegt ook altijd, het boek is er gewoon nog. Het is niet zo dat het boek verdwijnt als er nu een film komt. Ja, wat voor schrijvers toch vaak wel een beangstigend idee ja. is... van wat ja. gebeurt er met mijn boek. Ja, zeker. Uh, maar in jullie geval is dat dus niet aan de hand. En dat gaat dan over en weer? Over je... en weer, tot het moment dat we helemaal niet meer weten... wie wat heeft geschrapt of überhaupt geschreven. Bij Nena wisten we ook echt niet meer van, oh, nee? wie, van wie is die zin nou eigenlijk... En, uh... Nou, een paar zinnen weet ik nog wel. <laughs> die jij hebt gezegd Ja, maar ik weet ook nog een paar zinnen die zei... Je kan soms ook hebben dat je dan jaloers bent... op elkaars ja. zinnen of dialogen. Welke komt nu de onmiddellijk bij je op dan? Nee, ik weet nog dat ik... Bij Nena was dan... Uh, dat zei ik... Koele uh, um, uh, uh, fiets of zo. Uh, zei hij dan. En toen zei zij koel cool haar. En toen zei zij... Uh, had ze ervan gemaakt... Uh, uh, Gekke fiets of gek haar. En toen dacht ik, ja, dat is dan net, weet je, het is gewoon net, net beter. Ja, ja. ja, zeker voor die tijd trouwens. Ja. Want zei je dat in 1989? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. <laughs> Gekke fiets. Ja, ja. Gek haar. Ja. Ja, ja, en dat vind je dan net beter dan hoe jij... Ja, en dat zijn, dat zijn soms, soms is het gewoon één woord of zo. Mm -hmm. We zijn wel echt heel erg uh, lang bezig met die dialogen. Dat, dat, dat vinden we wel een sport. Dat, of dat vinden we ook belangrijk, zeg maar. Ik denk dat we elkaar daar ook in uh, um, stimuleren. stimuleren. En dat we dat ook heel leuk vinden, dat, dat proces. En het, wat zeggen mensen tegen elkaar? En hoe, hoe zeggen ze tegen elkaar? Moet ze het nog een keer herhalen of juist niet? Of, ja, nu is Nena jubelend ontvangen. Ja, nou ja en, en die twee kalveren. En uh, ja. je kwam net enigszins in mineur binnen. Want het is vreemd wat er aan de hand is. Want er zijn een paar echt geen. Nou, zullen we zeggen slechte recensies? Ja, kritische, kritische, kritische recensies. recensies. laten we het daarop houden. Ja, Stevig. En, en, en hoe verwerk je dat? Uh, door er heel veel grappen over te maken. Ik ben er ook al wel heel snel achter gekomen dat je over slechte recensies veel betere grappen kunt maken dan, dan over, over goede, goede recensies. recensies. Uh, ja, en voor de, het hoort erbij hè. En ze zijn natuurlijk uiteindelijk ook niet voor mij bedoeld als maker. Ze zijn mm -hmm. voor het publiek bedoeld ja. en voor, uh, voor de mensen die het lezen. En die moeten daar dan hun oordeel uh, op baseren. Ja, maar dat wil je natuurlijk niet. Jij wilt zeggen hoe, hoe goed bedoeld die film is. Hoe goed en... bedoeld. En, en ja, ja, en... Maar de, de teneur, tenminste wat ik er tot nu toe van gelezen heb. Lang niet alle recensies zijn nog binnen. Maar de teneur is een beetje dat de recensenten vinden... dat je niet, geen duidelijke keuze hebt gemaakt. van ja. waar zit ik nou naar te kijken? Is ja. het een comedie of ja. is het een tragedie? Ja. Terwijl dat bij Nena... Totaal niet de kritiek was. Terwijl het dus, daar ook aan de hand. Dat ja, precies. Je zou kunnen ja. zeggen dat het dezelfde sfeer is, toch? Nou ja, dat he, de, Hij is natuurlijk. Ik heb nu al een paar keer met het publiek gekeken en ook reacties op gehad. Dus er is ook een grote discrepantie, moet ik zeggen. Tussen wat ik terugkrijg van het publiek en dus nu van de, van de race af. Dat is ook niet waar. Er zijn ook een paar hele goede reacties. Ja, de NRC toen, was ja. trouwens helemaal niet zo slecht. Precies. Nee. <laughs> En afgelopen maandag was de première. Ja, en die, was, ja die was fantastisch. Het was echt <lacht> zo leuk. Ja, het, was echt, het was een geweldige zaal. En het was zo warm en Ja, het was, het was echt heel erg leuk. Uh, dus daar hou ik me aan vast. Dat geeft de burger moed. Het heel <lacht> goed zoals je die zin. Nee, maar om, om even over die, die, die toonzetting. Kijk, dat is uh, uh, uh, geen keuzes gemaakt. Nee, dat kan dat je het zo ziet. Maar ik zou willen zeggen, we hebben juist heel bewust al die keuzes gemaakt. Dat is ook hè, waar we... Het net over hadden, van ja, hoe, hoe ga je dan uh, naar zo'n verfilming toe? Um, nou, dus, dus door heel secuur en heel uh, consensueus zou ik willen zeggen... gewoon voortdurend jezelf af te vragen van wat doet recht aan het boek... en ook aan de toonzetting van het boek... Mm -hmm. Um, en ik uh, weet nog dat ik uh, toen we een stijlbespreking hadden met alle heads. de uh, he, dus stijlbespreking komt, met ja, alle heads. Ja, de stijlbespreking. Uh, dan ga je van tevoren, zeg maar voordat je gaat filmen. En voordat je ook echt eigenlijk mm -hmm. aan het werk gaat met z'n allen. Uh, uh, ga je kijken van oké, okay, wat voor film maken, maken we dan? En toen had ik de quote: Live mixes tones all the time. Dat was voor mij het motto van ja. deze film. Nou. Niks aan duidelijkheid te wensen over dan, toch? Ja, en een hele duidelijke keuze, ook, wat ja, mij betreft. Ja, ja. Ja. Maar het kwam dus blijkbaar niet bij iedereen helemaal zo over. Nee, afgoed... Maar in die zaal wel. In achter. die zaal wel, ja. Goed, we gaan, het is bijna acht uur, dus we luisteren even naar het nieuws van acht uur. En daarna hopen we trouwens Esther Gerritsen even aan de telefoon te krijgen. Ja, die zit in Leipzig, hè? Leipzig, ja. ja. Maar ja. ze schijnt gewoon te bellen, te zijn. Heel goed. Straks verder, Saskia Tissing. NTO Radio 1.